11 uur remonstreren met het internationaal. Toezichthouder Opta gaat onderzoeken of KPN de zorgplicht heeft geschonden. Dit na aanleiding van een hack waarbij gegevens van 500 abonnees op straat kwamen te liggen. Alle providers in Nederland hebben de plicht om persoonsgegevens van mensen te beschermen. Uit het onderzoek moet blijken of KPN genoeg maatregelen heeft genomen om te zorgen dat de beveiliging op orde is, zegt een woordvoerder van de Opta. Welke sancties aan KPN moeten worden opgelegd, moet ook worden onderzocht.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 In Homs zijn vanochtend zeker vier burgers naar beschietingen om het leven gekomen, zegt de oppositie. En ook dicht bij de grens met Libanon wordt gevochten. Gisteren kwamen in Syrië zeker 90 mensen om het leven. De Rabobank krijgt iedere week honderden miljoenen euro's aan extra hypotheekaflossingen binnen. Volgens Rabotopman Brugging komt dat door de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters bereiden zich voor op een beperking van die aftrek. Brugging zegt dat in NRC Handelsblad.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 Het is zonnig met vanmiddag kans op wat wolkenvelden. Maxima rond 4 graden onder nul. Morgen vanuit het noorden dooi, maar in het zuidoosten blijft het vriezen. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Bij Amsterdam staat er viel op de A10 West in de richting van Zaanstad... voor de Koentunnel 4 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... loopt het vast tussen het knooppunt plein en Rotterdam Centrum over 2 kilometer. Er is dan ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De spanningen lopen op, zo lezen we in alle kranten. Er moet hervormd worden en opnieuw bezuinigd. Maar waarop? Wat de een wil, wil de ander niet. Het worden nieuwe formatiebesprekingen tussen CDA, VVD en PVV. En het zou wel eens de ultieme test voor dit kabinet kunnen zijn. We hebben drie gasten aan tafel vanmorgen. De fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, Elko Brinkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Mariette Hamer is bij ons, fractiesecretaris van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemorgen, mevrouw Hamer. En Bas Eenhoorn, burgemeester van Alphen aan de Rijn. Bovendien voormalig voorzitter van de VVD. En dus mogen we hem een VVD-prominent noemen. Dankjewel, ook goedemorgen. Goedemorgen, meneer Éénhoor. We kijken altijd uh, op zaterdagochtend eventjes in de kranten. In alle kranten wordt vooruitgeblikt op het congres van GroenLinks in Utrecht vandaag. En daar is NOS-verslaggever Hans ga. goedemorgen Hans. Goedemorgen. Het belangrijkste punt op die agenda op dat congres is de politiemissie Koendous. Vertel, wat ligt er op tafel? Er liggen verschillende moties op tafel. Uh, en die uh, verschillen een beetje in de, de mate waarop de missie uh, dan wel de meest vergaande gestopt moet worden. En de andere is dat op zijn minst zwaar moet worden overwogen. En dat de fractie in ieder geval veel meer rekening moet houden... met de gevoelens van de leden van GroenLinks. Uiteindelijk beslist die fractie natuurlijk zelf. Maar je merkt toch wel vanuit de partij steeds meer druk. Dit was toch niet zo'n goede missie. En we moeten ons zeer de vraag stellen uh, of we hiermee verder moeten gaan. En fractie luisteren naar die gevoelens vanuit de leden vanuit de partij. Er wordt heel kritisch gekeken naar partijleider Jolande Sap. Hoe gaat zij zichzelf vandaag bewijzen? Ja, Jolande Sap gaat een hele spannende dag tegemoet. Voor haar staat er veel op het spel. Zij heeft een vliegende start gehad vorig jaar... met het begin van die missie naar Koenders. Toen stond ze heel duidelijk en sterk... Uh, uh, uh, in haar standpunten. Wat we in de maanden daarna hebben gezien. Uh, zag je dat ze langzamerhand een beetje uh, wegzakte. Ze werd uh, minder duidelijk. Ze kreeg een minder scherp profiel. En daardoor is de partij een beetje gaan, gaan zwalken. Uh, de leiding. Pemke Halsema gaf aan GroenLinks, die was uh, redelijk duidelijk. Er was een meer rechtsere koers, een meer liberalere koers moet ik zeggen. Die aansluiting zocht bij D66. Uh, in de partij is nog steeds een hele duidelijke stroming die zegt van... wij moeten meer aansluiting zoeken bij juist uh, Partij van de Arbeid... en misschien wat uh, liberaler, wat vrijzinniger ingestelde mensen van de SP... Tussen die twee uitersten gaat de partij nog steeds heen en weer. En het is aan Jolanda Sap om duidelijk te maken wat koers zij nu wil. Ja. De afgelopen maanden stond ze de ene keer met D66 op een podium. En dan weer met SP en Partij van de Arbeid. En dat is iets, en dat hoorde je vanochtend ook, dat uh, is niet goed voor de partij. Wij moeten duidelijk zijn met ons verhaal. Want wij hebben een goed verhaal te vertellen over milieu en dat soort zaken. Laat het GroenLinks verhaal horen, was een van de geluiden vanochtend. En dan wil ik niet dat het grootste speerpunt van GroenLinks is dat we zo'n zin hebben in nieuwe verkiezingen. Dan wil ik niet dat GroenLinks de ene week op het podium staat met PvdA en SP, de week daarna met PvdA en D66... om de week daarna te moeten horen dat de SP een protestpartij is, dat de PvdA te links is en dat D66 te rechts is. Ik weet dat wij beter kunnen, want ik weet dat GroenLinks een echt goed verhaal heeft. Dat wil ik horen en daar wil ik meer van horen. Want dat is veel belangrijker dan de vraag hoe links of hoe rechts mensen denken dat we zijn. Paniek over je profilering bestaat alleen als je zelf niet duidelijk genoeg je verhaal kunt vertellen. Nou, dat verhaal dat kwam vandaag een beetje beter uit de verf. Er lag een motie uh, dat GroenLinks meer zou moeten samenwerken met Partij van de Arbeid en SP. En die motie die is verworpen. Dus een beetje duidelijkheid begint te gloren. Er is dus al gestemd over de linkse samenwerking. In elk geval dat er uh, meer samenwerking gezocht moet worden met uh, SP en uh, Partij van de Arbeid... Dus dat is wel een teken. Wat dat betreft, uh, wat dat betekent voor bijvoorbeeld meer samenwerking met D66, dat is nog onduidelijk. De oproep van vandaag gaat waarschijnlijk meer. Wij moeten ons eigen geluid laten horen en wie zich daarbij aan wil sluiten, die moet dat vooral doen. Maar we moeten weer als GroenLinks op de kaart zien te komen. Okay. En niet de partij die aansluiting zoekt bij de een of de ander. Oké, okay, duidelijk het verhaal. Is dus aan Duidelijk verhaal, dankjewel Hans-Andringa. Jij blijft daar op het, op het congres van GroenLinks in Utrecht. En ongetwijfeld doe je daar vaker op deze zender nog verslag van. Dankjewel. Ja, nogmaals, uh, hier aan tafel. Elko Brinkman, de fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Bas 1, Horen, uh, prominent VVD'er, vooral hier vandaag. Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Hamer, we hebben net uh, uh, iets gehoord over het GroenLinks-congres. Ja. Op uh, uw website van uw partij, de Partij van de Arbeid, ja. staat uh, heel groot... Uh, doe het niet, een oproep aan uh, GroenLinks van ja. Hans Beckman, uw voorzitter om vooral daarmee te stoppen met die ja. steun aan Koendoes. Uh, op zich gaat het ook nogal ver, want volgens mij heeft u uh, binnenshuis genoeg uh, te doen. Maar goed, uh, om zo'n oproep te doen, waarom is dat eigenlijk? Nou, Ik denk dat uh, Hans Peckman uh, uitdrukking uh, heeft willen geven aan datgene... wat uh, wij eigenlijk ook vrij consequent uh, hebben gedaan... Uh, vanaf het moment dat deze missie in beeld was. Namelijk laten zien dat, uh, dat die missie niet zal uh, slagen in wat uh, GroenLinks erin of van mee beoogde. Uh, het is onmogelijk om alleen uh, te trainen... en niet uh, uh, te niet mogen uh, vechten. Uh, dat zien we nu ook uh, precies uh, gebeuren. Dus dat is de achtergrond van die oproep. Ja, maar als ik nu net hoor... ook van Hans Andringa... dat er opnieuw uh, gepleit is... binnen GroenLinks, binnen de partij... voor een versterking... Uh, voor die linkse samenwerking... met de Partij van de Arbeid en de SP... dan is het niet een omroep, uh, oproep... zomaar zo. Want als de... Nee, uh, natuurlijk proberen we te kijken om de verschillen die er dus zijn uh, te overbruggen. Uh, ja. En we zien ook, dat zien we, zijn natuurlijk ook in de Tweede Kamer ongeveer buren. Dus ik ja. zit naast en uh, er en zitten ook zelfs een paar GroenLinksers uh, achter mij in de zaal. En we zien ze daarmee worstelen. En uh, nou, Hans heeft uh, lang naast mij gezeten in de zaal. Dus die heeft dat ongetwijfeld ook gezien. Dus ik vermoed dat zijn uh, uh, oproep erop gericht is eh. van uh, GroenLinks, kies hier ook koersen, uh, dat we samen uh, ja. uh, daar ook in kunnen optrekken. Ja, maar laat ik eens omdraaien. Als uh, Jolande Zap nu zegt, nee, we blijven daar voorlopig. We hebben een afspraak gemaakt en daar houden we ons aan. Wat betekent dat dan voor die linkse samenwerking? Ja, ik denk dat daar op zichzelf daar de linkse samenwerking niet meteen van omvalt. Dat heeft het het afgelopen jaar ook niet gedaan. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een plan voor de crisisbestrijding. Dat hebben we ook gezamenlijk met SP en GroenLinks gepresenteerd. Jesse Klaver en Paul Ulenbelt pleiten daar ook vaak samen met mij in de Kamer voor. Dus ik denk dat er nog tal van punten overblijven uh, om, uh, om gezamenlijk in op te trekken. Dus, dus u uh, neemt geen afscheid als uh, Nee, ik ga straks zelf uh, vanmiddag uh, oh, een kijkje gaat nemen. Gaat ze nog bij extra een ze. geven? En, nou, ik ga, ze gaan debatteren over de arbeidsmarkt. Uh, dus uh, ja. dat lijkt me leuk genoeg om een kijkje te nemen. Okay. Uh, meneer Eenhorn, toch heel eventjes over dat Kunduz. Het is iets waar Mark Rutte in de tijd heel erg veel moeite voor heeft gedaan. Samen met Jolande Sap. Om om, althans, hij heeft heel veel moeite gedaan om haar over de streep te trekken. Wat zou het betekenen als GroenLinks inderdaad uh, zou besluiten... om die politiemissie in Kunduz niet meer te steunen? Ja, dat wordt natuurlijk een buitengewoon ingewikkelde aangelegenheid. Ook voor het kabinet? Nou, of het voor het kabinet direct uh, zo ingewikkeld wordt, uh, dat, dat lijkt me niet. Ja, misschien wel op dit punt. Uh, maar het kabinet heeft wat anders uh, uh, uh, nog te klaren. En dat is uh, de economische problematiek. Dus met andere woorden, ook als hier een uh, situatie komt... waarin uh, het kabinet andere standpunten moet gaan innemen... omdat ze gedwongen worden omdat er uh, onvoldoende steun is in het parlement... Uh, dan denk ik uh, dat men op een gegeven moment uh, zo'n verlies maar moet nemen. Uh, want er zijn andere zaken die we ook hebben te doen. Ja. Dus uh, wat, dat, wat dat betreft is dit een heel ongelukkige situatie. Uh, maar ik ben het met uh, Mariet Hamer eens. Je zag, dit, je zag het wel aankomen. Dat dit natuurlijk nooit uh, uh, uh, droog zou blijven, om het maar zo te zeggen. Dus, Want het uh, was heel wankel, hè? Ja, dat ja kan... en een onmogelijke eis, dat hebben wij steeds gezegd. Je kunt daar niet rondlopen. Dat kan je ook bijna niet van, uh, uh, van mensen vragen, denk ik. Uh, dat ze wel trainen en niet uh, vechten, dat blijkt in de praktijk dus ook niet te werken. Ja, en ja, in die toch... zin heeft GroenLinks destijds, dat was ook onze kritiek, een onmogelijke eis gesteld. Ja, meneer Brinkman. Het is wel iets wat uh, de minister van Defensie, Hans Hille uh, steeds heeft volgehouden. Dat kan daar wel. Ja, ik, ik ben een jaar of twee geleden eens een keer uh, wezen kijken daar. En dan zie je hoe lastig het is. En tegelijkertijd zag je wel dat geleidelijk aan een aantal gebieden rustiger leken te worden. Dus op zichzelf was de veronderstelling dat je via goede training... Uh, daar een, een verdere bijdrage aan de ontwikkeling kunt leveren. Ja, maar het gaat even of... om de eisen. Kun je inderdaad zeggen van we doen het daar alleen maar als politietrainers... we, we, we bemoeien ons verder nergens mee? Dat was eigenlijk een onmogelijk verhaal. Ja... Uh... Kijk, ik ben altijd een beetje realist. Als je in een oorlogsgebied of een voormalig oorlogsgebied komt... dan kun je dan niet alleen met welzijnswerkers uh, wederopbouw uh, doen. Ja. Nee, zo simpel is dus het. Dus niet met GroenLinks eigenlijk, bedoelt u? Nee, nee, oh. dat, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het echt, uh, echt serieus. Uh, je ziet het ook weer in Syrië. Dat is een ander geval. Maar we hebben aan de ene kant ontzettend veel verdriet over wat daar gebeurt. En zeggen dan, uh, doe wat. Maar dat kun je ook niet alleen met diplomaten waarschijnlijk. Nee. Dus we moeten ook realist blijven. Nee, maar, maar goed, het, het gaat er natuurlijk om dat GroenLinks uiteindelijk... over de streep is getrokken met iets waarvan iedereen zei... het zijn idealen, maar dat werkt niet ja, ja, zo kijk, helemaal de, niet. De achtergrond uh, is natuurlijk, uh, dat stond geloof ik vandaag ook wel ergens in de krant... dat GroenLinks in die zin een beetje in zijn eigen zwaard uh, is gevallen. En misschien ook wel een beetje in dat van D66. Omdat... Hoe noem je dat? Hoe noem je ja. dat? Zijn eigen vallen, ja. zei ik. Ja. Is het naïef bedoel ik eigenlijk? Nou ja, de, kijk, de motie om dit te gaan doen is uh, ontstaan... toen het vorige kabinet nog druk in de bad was over Oederskan. Uh, overigens, een andere situatie uh, was dat. Het was het einde van de missie. Uh, en men heeft geprobeerd eigenlijk politieke winst uit... Uh, die slechte ver, he, verhouding die er op dat moment ontstond... in het kabinet over kan uh, daar winst van te maken. En dat zie je dat dat in de politiek vaak toch ingewikkeld is... dat je ja. dan wel korte termijn winst hebt. Maar op, op de lange termijn heb je last van je eigen voorstel. Nou goed, we zullen het zien. Want GroenLinks blijft daarover uh, debatteren vandaag. Laten we nog een ander bericht uit de krant erbij nemen. Um, een groot bericht in het AD, maar ook andere kranten schrijven erover. Klantgegevens van KPN hebben op straat gelegen. En als gevolg van die hacking, want ja, zo mag je het toch wel noemen... heeft KPN gisteravond 2 miljoen adressen van KPN en Planet.nl moeten blokkeren. Meneer Brinkman, dit is een ernstig geval van cybercrime. Uh, ja, Lijkt mij voor het bedrijfsleven ook heel ernstig. Ja, daar u, ligt ik spreek er. u nu even aan als vicevoorzitter van VNO-NCW. Het is een toenemend uh, punt van zorg in bedrijven. Ik, ik, ik merk dat ook. Uh, en, uh, dat is echt niet alleen bij consumentenartikelen... maar ja, ook bij investeringszaken. Uh, aan de ene kant leven we in de wereld van Facebook... en willen we ook graag direct met de klant communiceren. Maar je moet steeds meer investeren in termen van veiligheid. Extra firewalls en noem maar op. En kennelijk uh, ja, is die kennis toch verspreid. Dat kan een overheid niet alleen oplossen. Uh, maar je hey, moet... Heeft de overheid hier wel een taak in, vindt u? Ja, die moet in de eerste plaats natuurlijk voor ons als burgers ervoor zorgen... dat wat wij aan onze gegevens bij de overheid hebben, dat die goed beschermd zijn. Maar daarnaast mag de overheid wel ja, op een of andere manier kwaliteitseisen stellen... Aan, uh, aan mensen die in het particuliere leven iets doen. Bijvoorbeeld met klantgegevens bij de supermarkt. Ik noem dan nou maar een voorbeeld. Dat dat niet gaat zwerven. Alleen ja. als wij aan nou ja. de andere kant als burgers nou ja, alles maar op het net zetten... dan is het heel lastig technisch om dat ook allemaal te remmen. Hè? Ja, maar goed, nou is dit pas heel laat gemeld... Uh... Uh, vindt u dat, dat, dat daar stappen tegen ondernomen zouden moeten worden? Dat, dat er als er zo'n geval van hacking is, dat het dan pas zo laat gemeld wordt? Ja, nou, reken maar. Dat, dat Zodra dat opvalt, in dit geval bij de KPN... dat de KPN natuurlijk een groot commercieel belang bij heeft... om vertrouwenwekkend te handelen. Dus ik, ik ga er echt vanuit, maar zodra men het heeft ontdekt... aan het werk is gegaan. Ja, nu is het, is het wel zo, om u even in de reden te vallen. We hebben natuurlijk vanmorgen geprobeerd... om de minister van Justitie even in de uitzending te krijgen. Omdat hij hier mede verantwoordelijk voor is. Maar die zegt, zegt, ja, het is een zaak van KPN. En zijn woordvoerder noemt het namens hem een, een akkefietje... wat de overheid eigenlijk niet aangaat. Nou ja, maar kijk, wij hebben... Ja, maar ik een... reageer daar eens op. Ja, ik reageer erop in de zin van dat wij als burgers... heel snel de neiging hebben om te zeggen, er is een probleem... dat de sluisdeur de ergens per ongeluk open is gezet... Of uh, er lekt een, een KPN-gegeven. En de minister moet dat oplossen. Nee, wij nou, moeten niet oplossen, maar de... het is cybercrime. Nou ah, ja, ja, cybercrime. Maar dan is het toch de eerste verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Ja. om erachterheen te gaan, een goede monteur te vinden. als je die niet zelf heeft, die in te huren. En ik vind niet dat het parlement daar ineens uh, de minister kan zeggen. los dat even op. Ja. Meneer Eenhoorn, uh, u bent de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Uh, ik, ik weet niet of u bij KPN betrokken bent op de een of andere manier... of als gemeente ook betrokken bent bij de KPN... maar 2 miljoen mensen die ineens ook worden afgesloten van hun e-mail... vanwege zo'n geval, wat vindt u daarvan? Ja, dat vind... is natuurlijk heel ernstig... maar um, dit zijn zaken die uh, zich in de komende tijd nog meer zullen voordoen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat wij een heel kwetsbaar uh, systeem hebben en uh, behalve dat de overheid moet zorgen dat iedereen veilig uh, zijn gegevens kan uitwisselen uh, en, maar daar hebben we een systeem voor denk ik dat uh, er een enorme vechtpartij uh, plaats heeft tussen de overheid, tussen de mensen die verantwoordelijk zijn voor die veiligheid en degene die in die cybercrime bezig zijn om te kijken wat kunnen we allemaal voor dingen want het is geen plaagstootje nee. het is, het is uh, bittere ernst uh, want hier ondermijnen we een deel van onze economie mee want hier uh, is een uh, een nieuwe economie aan het groeien. Die heeft te maken met alles wat met... Uh, uh, met, met alles. Nou, het gaat van e-health tot en met um, dat je via, uh, via deze wijze alles inkoopt. En uh, het, er, is, er is een economie die hier op begint te drijven. Ja. Dus dat betekent dat de overheid wel degelijk een taak heeft. Als liberaal vind ik in ieder geval dat de veiligheid moet worden gewaarborgd. En minister Opstelten, zou daar iets voor voor moeten doen. Nou ja, hij heeft ook cybercrime als een van zijn belangrijke speerpunten ja. in zijn Absoluut. beleid opgenomen. Dat is natuurlijk wel opvallend dat uh, het kabinet uh, dit als een, een belangrijk punt heeft opgenomen. Het kabinet natuurlijk ook en de Kamer zich de laatste tijd ook uh, regelmatig in debatten uh, druk heeft gemaakt... over de privacy, over de ontwikkeling van internet. Dus ik vind het gemakkelijk om ja. uh, en via een woordvoerder tegen u te zeggen... ik kijk even de andere kant uit. Dat kan natuurlijk niet. Uh, natuurlijk moet je goed kijken wat het bedrijf jezelf voor verantwoordelijkheid heeft. Uh, en de overheid. Maar het begint toch met het delen van de zorg van, uh, van de mensen. Met andere woorden, dus, de overheid, dus ook de minister van Justitie... hoort nou, ik, hier Ik, ik, ik ga er vanuit dat we hier de komende week in de Kamer echt nog wel uh, flink over komen te spreken. Ja, en eerlijk okay. gezegd denk ik ook wel dat er uh, al, al heel veel inzet wordt gepleegd... om ons te weer te stellen tegen die cybercrime. Het kan niet uh, zo zijn, dat geloof ik ook absoluut niet... dat wij dit maar op zijn beloop laten. Ja. Iets anders is... Stiekem wordt er de... misschien nu wel op hoog niveau H vergaderd. Daar ben ik van overtuigd. Daar ja, bent u van echt van ja, overtuigd? Ja, ben ik, van oh, ik ben echt van ik ben het wel ja. zeker. Okay. Ik heb maar dan, zou dan is het helemaal een deelgenomen aan een gesprek van de, de bedrijven die het uh, primair kan raken... de sectoren die het primair kan raken met betrokken ministeries. En er is zijn... een aparte club hè, van ja, de topbedrijven ondernemers enzovoort zitten. Maar... Mijn punt is een beetje dat je niet een beeld moet zetten... de minister die, die drukt op een knop en dan is die hacker weg. Hè? Maar natuurlijk nee, maar zijn diensten met elkaar in gesprek. Nou, dat, dat is wel dat, wat dat, anders dan dat zegt, maar gezegd? ik ga er niet over, ik kijk de andere precies, kant op. Precies, dat uit. is okay. om ons als het ware een beetje gerust te stellen... en de verantwoordelijkheid elders te liggen, maar ja. er wordt wel degelijk maar aan gewerkt. Maar meestal word je er niet gerust op als iemand nee. zegt, ik ga er niet over. Nee, precies. Nou, u gaat in ieder geval straks wel over de voortgang van deze uitzending... en de onderwerpen die we straks hebben, maar eerst... Dus kijken we even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Eens in de 15 jaar wordt het land niet geregeerd uit Den Haag... maar door 22 rajonhoofden in Friesland. En ons lot is in hun handen. Mannen van Stavast maakten deze dagen de dienst uit. Een bestuur uit een Nederland van lang geleden, het land van ooit. Een eenvoudig bestuur met een simpele boodschap. Ik heb geen goed nieuws... Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het gaat niet door, want het ijs is te dun en zo simpel was dat. Nou zijn wij in Europa wel gewend aan schaatsen op dun ijs... in een schaatsploeg die tot nu toe angstvallig bij elkaar bleef. Totdat deze week eurocommissaris Nelly Kroes haar mond opendeed. Mevrouw Kroes zei, en ik citeer... Er is absoluut geen man overboord als we iemand zouden missen in de eurozone. Alle mensen werden broeders in Europa, maar kennelijk was de Europese familie makkelijk met een broeder minder. Het ijs was al dun, maar het begint nu dus te scheuren. En elke schaatser weet, glij je uit over een scheur, dan doet dat gemeen zeer. Dat is niet gratis, dus je kan niet zeggen, je kan gratis afscheid nemen van een land. Dat gaat ons echt geld kosten. Afscheid nemen van een land is moeilijk en kost geld. Afscheid nemen van de inwoners van een land lijkt makkelijk te doen. De PVV wil van de Polen af. Ik heb nog nooit Polen gehad in mijn keuken, maar ik, ik heb er wel last... van dat ze geen belasting betalen, want ik zie die Poolse kentekens... iedere dag op de weg en ze zijn altijd dezelfde auto's. Op een internetmeldpunt mag iedereen nu melden hoeveel herrie de Polen maken... hoeveel ze drinken en hoeveel banen ze inpikken. Dat zijn gedoogpartner zo'n anti-Polen-meldpunt is gestart... wordt volgens premier Rutte in het buitenland echt wel begrepen. Wij werken goed samen met de PVV, maar niet op het terrein van Europa... Dus op het terrein van Europa kan er ook geen misverstand zijn bij andere Europese lidstaten dat dit een minderheidskabinet is. We hebben 52 zetels en geen 76, want op het terrein van Europa werken wij niet samen met de PVV. Wisselende partners voor wisselende standpunten. Ze zijn in het buitenland constant aan het puzzelen om de politieke situatie in het kleine Nederland bij te houden. Intussen rommelt het ook in de polder. Werkgevers roepen op tot solidariteit, samen de crisis bezweren en de lonen bevriezen.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 Wat betreft Groningen zijn we heel duidelijk. We moeten stoppen met die missie. En ook in de Tweede Kamer was gedoe. Een discussie met Tweede Kamerlid Bontes liep daar uit de hand. Het is een grof schandaal wat hier gebeurt. Ik maak hier rustig ernstig bezwaar tegen, Voorzitter. Ernstig bezwaar. Het is een grof schandaal. Een die Ik zal het niet beledigen door de eerste, de beste parlementariër van de Partij van de Arbeid. En zo zijn we via Groningen, Europa, Polen en Friesland weer terug in Den Haag. Waar premier Rutte al bijna heimwee krijgt naar het winterwonderland van Weleer. Het mooie is, die beelden zijn over de hele wereld gegaan. En dat geeft toch ook een sfeer van een bijzonder land eh, met een bijzondere traditie. Tros Radio 1. Zeven minuten voor half twaalf en nu luistert naar het naar En Tot twaalf uur praten we met Mariette Hamer, Partij van Arbeid, Tweede Kamerlid. Elko Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. En ook vicevoorzitter trouwens van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En Bas Eenoorn is burgemeester van Alphen aan den Rijn. En voormalig VVD-partijvoorzitter. Bij het CDA heet je dan in zo'n positie mastodont. Bij de VVD heet je nog gewoon prominent. Maar misschien... Je Wordt weet nooit hoe dat nog gaat. Ja, ja. Misschien zit het er nog in een mastodont hoor. Eh, meneer Brinkman, om eh, met u te beginnen. Ja, laat maar gewoon uh, to the point beginnen. Er staat vandaag een heel groot interview met Maxime Verhagen in de Telegraaf die daar toch een behoorlijk startschot geeft... over de discussie over de bezuinigingen die in aantocht is. En hij zegt dat in principe alles bespreekbaar is... en dat er hervormingen plaats moeten vinden. En dan kijkt iedereen natuurlijk ook naar de hypotheekrenteaftrek. Wat een taboe-onderwerp is. Er is een afspraak over gemaakt in het kabinet. U zit in de bouwwereld. U roept altijd dag en nacht bouwen, bouwen, bouwen... want u bent voorzitter van Bouwend Nederland. En uh, die woningbouw, zit, uh, daar gaat het heel slecht mee. En dat is ook mede het gevolg van die hypotheekrente. Kwestie, klopt dat? Nee, u formuleert op dat punt, als ik me dat mag nog dat voor, was een tekst, Er is van is de week een onderzoekrapport uh, verschenen. waarin heel expliciet staat dat je wel de goede oplossing bij het juiste probleem uh, moet zoeken. En het probleem is dat heel veel mensen die een, een woning zouden willen hebben, die starter zijn niet aan die woning kunnen komen. Als je recht hebt op een corporatiewoning, woning corporatiewoning, moet je nu gemiddeld 12 tot 13 jaar op de wachtlijst uh, staan. En je ziet dat er heel veel huizen te koop staan waar mensen nog gewoon in zitten. En die graag naar een ander huis zouden willen, om wat voor reden dan ook. Omdat ze een baan uh, elders hebben, of dat hun huwelijk uit elkaar is gegaan, omdat ze een groter huis nodig hebben, of een kleiner uh, huis. En dat van het Economisch Instituut voor de Bouw zei: ja, wat we nu zien is een debat over de hypotheekrente-aftrek... maar daar gaat het niet te over. Het gaat erom uh, dat de doorstroming niet op gang uh, komt... en dat er voor die starters geen, uh, geen plek is. En vervolgens uh, heeft dat uh, rapport aangegeven... Uh, dat wat de uh, autoriteiten, AFM, Nederlandse Bank en dergelijke nu hebben gedaan... is de mogelijkheden voor financiering voor met name de mensen die, die, die, die starten. En ook de mensen die, die iets meer te verteren hebben. Uh, uh, allebei een baan uh, hebben, zoals verpleegkundige onderwijzer. Of, of, of we net afgestudeerd zijn en, en goede vooruitzichten hebben. Die, die kunnen eigenlijk niet meer een startershuis financieren, dat is heel vreemd, want het zijn mensen met een normaal vooruitzicht... Uh, en, en op die manier wordt dus de woningmarkt uh, inderdaad wel in de problemen gebracht... terwijl op zichzelf veel meer wordt afgelost uh, dan men veronderstelt uh, in de media. Mm. En dus heeft dat de rapport gezet dat het hele debat over de hypotheekrenteaftrek is eigenlijk het verkeerde punt van discussie. Ja, maar goed, het is wel een discussiepunt. Ja, ja, het komt goed, steeds ik... terug. Ook vandaag een groot uh, interview met de financiële hoogste man van de Rabobank... die zegt echt het hypotheekrentedossier... dat moet in deze kabinetsperiode opgelost worden. En Nu heeft zelf van de week... Uh, ook op de radio gezegd. Er moet in ieder geval duidelijkheid geschapen worden. Ook over dit punt. Waar staat u in deze? Ja, maar ik heb, staat u ergens? Wat ja, het ik sta ergens, want de bouw uh, doet nu heel intensief aan dat debat uh, mee. En ziet als geen ander dat de onzekerheid verlammend uh, werkt. En we hebben exact. dus als stelling. Waar staat u? Ja, dat zal ik u zeggen. We hebben als stelling ook betrokken uh, dat het. Uh, beleid dat nu door de banken is afgekondigd dat je wanneer je een nieuwe hypotheek sluit, als een nieuwe komer op die markt, dat het op zichzelf verstandig is dat je aflost. Dat is op zichzelf uh, dat hebben we ook nooit uh, bestreden. Maar dat is wat anders dan die hypotheekrenteaftrek ter discussie stellen. Want wat dat betreft zegt u nog steeds, die hypotheekrenteaftrek, daar moet je het niet over hebben? Daar zit het probleem uh, uh, niet. Bovendien moet u zich realiseren dat uh, naast het bestaan van die hypotheekrenteaftrek, uh, er, er een enorme hoeveelheid belasting is op het huis, eigen woning cofait, onroerende zaakbelasting en dergelijke. En het punt is dat er ook heel veel mensen in een huurwoning zitten... die eigenlijk best, uh, in, een, in een corporatiewoning... die uh, vanwege hun inkomensgroei ook in een, woning, in een andere huurwoning... of in een koopwoning zouden kunnen uh, zitten. Dat is allemaal belemmerend voor de doorstroming. Ja. Dus het, het, het idee dat als we nou die hypotheekrenteaftrek maar afschaffen... dat we dan van de problemen af zijn, dat is overigens nee, ook... Niet, niet van de problemen uh, op het gebied van de woningmarkt. Niet nee, nee, op, op, op het gebied van de bouw. Nee, maar we daar gaat het niet gaat alleen om natuurlijk. Want bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank, heeft ook gezegd... we moeten het echt gaan hebben over die hypotheekrenteaftrek. Dat zegt hij niet alleen maar vanwege eventuele problemen in de bouw. Dat zegt hij ook omdat het zou kunnen horen... tot een van de hervormingen die Nederland nodig heeft... Op het gebied, eh, om te komen tot bezuinigingen die we nodig hebben. Als ik het nou even loskoppel van die bouw... zou u dan zeggen, ja, die hypotheekrenteaftrek, dat is een issue... daar moeten we het over nee, maar gaan ik hebben? Ik koppel het niet los van de bouw... omdat de bouw een enorme factor van betekenis in, is in onze economie. En het punt uh, is uh, dat wanneer mensen niet investeren, hè, omdat ze hun, uh, hun huis niet gefinancierd kunnen krijgen, dat is ook een probleem van de woningcorporaties, dan stagneert die economie nog meer. We zijn nu 50.000 mensen uh, kwijtgeraakt in de, in de bouw, misschien komen we straks nog over de Polen uh, te spreken. Dat is natuurlijk enorm remmend, niet alleen uh, voor de bouw. Maar ook voor de mensen die van de bouw afhankelijk zijn. Omdat ze een ja. woningtextiel leveren of over tuinonderhoud uh, doen. E eigenlijk hoor ik u dus zeggen, het probleem zit hem niet in die hypotheekrenteaftrek. Dus blijf daar nou vanaf. Er is een discussie die terecht door de Nederlandse Bank wordt aangekaart over de hoeveelheid schuld die er in dit land en is. En ook door de we CDA. Eigenlijk. Wij, ja, we, ik probeer eens even een precies te formuleren. Ja, eh, misschien wel met veel petten op. Maar ik denk wel dat we het probleem juist moeten definiëren. Daar is een fors hoeveelheid schuld. Maar dat rapport waar ik het over had toont aan dat het veel minder is dan men wel denkt. Er wordt bovendien behoorlijk afgelost nu in tijden van onzekerheid. Op zichzelf niet onverstandig. Maar dan nog eh, moeten we ons wel realiseren. Als er geen beweging in die woningmarkt komt dan heeft de economie er alleen maar meer last van. Dus ja, uh, bij, de, bij de hele discussie over de, de reformatie van de komende tijd... ik voeg een nieuw woord in die discussie in. De reformatie, een, een nieuwe reformatie uh, dan neem ik aan. He, want de eerste hebben we al gehad. Uh, uh, maar mijn <laughs> punt uh, is dat we uh, denk ik, er allemaal op uit zijn... om de economie weer op gang te brengen. En je moet ja. hem dus niet kapot bezuinigen. Oké, okay, maar dat is dan gewoon om dat heel kort even helder uh, af te hameren... Als ik u gewoon heel duidelijk vraag... want er zijn heel veel mensen die geen huis durven kopen... omdat ze denken, er gaat iets gebeuren met die hypotheekrenteaftrek. En iedereen van de hoofd, hoog tot laag heeft het erover. Waar staat u? Vindt u dat het in deze kabinetsperiode... dat er een richting moet worden aangegeven dat dat gaat veranderen of moet het blijven zoals het in het regeerakkoord staat? Ik denk dat het verstandig is dat we aan de mensen duidelijk maken... dat wanneer ze nieuwe hypothekers starten komen... dat je dan een vorm van aflossing mee moet nemen. Dat je niet, bij wijze van spreken, permanent kunt lenen. Nogmaals voor nieuwe gevallen. Dus dat het enigszins gewijzigd moet worden die aftrek... maar dan op een bepaalde manier. Dat is manier. niet de aftrek, maar dat is de aflossingssystematiek. Dat is ook wat de heer Monash van de week in het debat, ja. van de vandaag, in het debat over dat rapport zei. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Er moet heel veel gebeuren in, uh, in de bouw. U zei het al, die, die bouw hè, die, die, die, die is ook in gevaar. Uh, uh, nou is, uh, de nieuwbouw van woningen die is, uh, uh, dat gaat bijna niet meer door. En het heeft ook enorme resultaten voor de werkgelegenheid. Althans voor een gebrek aan werkgelegenheid. Want het heeft heel veel banen gekost, heb ik begrepen de afgelopen tijd. Nou, we zijn al ongeveer 40.000 mensen in de vaste staf van de bouwbedrijven. Plus zo'n 10.000 zelfstandigen uh, die meestal dan... Uh, ook beschikbaar zijn op de bouwplaats. Ja, dus 50.000 mensen minder. Een omzetvermindering van ongeveer 10 miljard... Uh, in de laatste drie jaar, elk jaar. Uh, ja, dat is logisch dat het een enorme effect heeft op de werkgelegenheid. En dat het ook belangrijk is... is dat wij zien dat de demografische ontwikkeling... En dus het aantal kindertjes dat geboren uh, wordt... mensen die uit oude woningen weg willen weg moeten... omdat die gewoon te oud uh, zijn. Niet, niet energievriendelijk, maar ook, ook tochtig... En, Echt aan vervanging uh, toe. Uh, je ziet uh, dat die ontwikkeling alles bij elkaar uh, echt nu weer wachtlijsten geeft. Niet in Oost-Groningen, niet in Zuid-Limburg... maar in het, in het westen zie je alweer echt wachtlijsten... die niet ja. ook kwaliteit van woning, maar gewoon om kwantiteit. Een tekort uh, weer. Ja. Maar met het, tekort, met het tekort is er Dat dan wel. Enig. Maar als je met de, de ondernemers spreekt... en ik was deze week in gesprek met een aantal ondernemers in Alphen... waaronder ook een groot aantal van jouw leden, zal ik maar zeggen... dus bouwers, en geen van hen... Uh, spreekt over, um, er is weer wat perspectief, ik zie wat beter. Ik, ik verwacht alleen maar dat het slechter gaat, burgemeester. Ja. Zo praten ze tegen mij. En nou is dat allemaal misschien psychologie. En dan kunnen we zeggen, er, wordt, uh, er komen weer wachtlijsten... en mensen willen weer, weer woningen, maar er, er gloort niks. En ik denk dat in die sector uh, waar je verantwoordelijk voor bent... Dat, dat, dat, dat we daar nog niet aan het eind zijn. En dat maakt ons allemaal, waart ons allemaal zorgen. En ik zou ook niet weten hoe we dat moeten doorbreken. Maar het ik, ik, ik, klinkt mij heel wat ik allemaal ja, hoor, maar, dat is precies dat pessimistisch. Ja, maar dat is precies ja. de reden waarom ik net heb gezegd. Je moet het niet nog erger maken. Nee. door de zekerheid die mensen hebben. als ik <kwijnt> zelf een huis zou willen kopen. en me zou kunnen veroorloven. of iets meer huur betalen. biedt me dan ook de mogelijkheid. Dus de banken. ja, die zitten in de problemen. Goed, goed, gekomen, ja, maar ik dus wil even een ge... minuut ja. onderbreken. Wie is dan daar op aanspreekbaar, dat die ah, ja. mensen die mogelijkheden hebben. Ja, ik, ik probeer hebben. u een oplossing aan oh. te reiken. Een van de Sorry. oplossingen, op het moment dat de banken weer wat ruimte zouden krijgen, doordat andere partijen, bijvoorbeeld pensioenfondsen, of andere institutionele beleggers, weer wat meer in die markt zouden komen, maar dan moet de Nederlandse bank ah. niet, niet zoiets uitstralen van ja, dat is een grote puinhoop daar in die woningmarkt. Wat niet zo is. Wij hebben niet hele straten leegstaan, wat in Amerika wel het geval is. Dus je moet het met elkaar oplossen, typische CDA-opmerking, maar het is ook zo. Op het moment dat die financieringstroom, weer wat op gang komt voor de starters, voor de doorstromers... dan komt er ook weer beweging voor de bouwers. Maar ik denk dat het probleem is dat er niet uh, één oplossing uh, is. Er is ook niet één probleem. Uh, er zijn meerdere problemen. We zien in, in het noorden van het land en in het zuiden van het land... een gigantische krimp. Uh, hè, dus, dus daar zien we wegtrekkende bevolking. Uh, en daar zien we door de demografie grote problemen. Uh, we zien problemen met de schuldenlast uh, van Nederland. En als je kijkt naar de toekomst... Studenten die veel meer zullen beginnen met de grote studieschuld. Is het dus erg logisch om eraan te gaan werken met z'n allen dat mensen minder hoge individuele schulden hebben en als land natuurlijk collectief minder schulden? En er is een probleem met de bouw, met de doorstroming, met de starters. En de werkgelegenheid daarin. En de werkgelegenheid daarin. Dat is ook wat wij steeds in de Kamer betogen. Ik heb twee jaar geleden al gevraagd... kunnen we nou op die hele arbeidsmarkt niet bij voorrang iets doen voor de bouw? Dus ik zou heel erg willen pleiten... en wat mij betreft mag elke Brinkman in zijn functie... dan in die zin nog veel harder met zijn vuist op tafel slaan... dat nu alle partijen bij elkaar gaan zitten... en dat we tot een nationaal woonplan gaan komen met elkaar, uh, waarin we al die zaken tegelijkertijd oplossen. Want wat we nu zien is geïsoleerd praten over de hypotheekrenteaftrek leidt uiteindelijk tot niks, want er zit bij de ene partij een slot op en bij de andere niet. Geïsoleerd praten over overdragsbelastingen, zo'n maatregel als wat is genomen heeft, heeft niks opgelost. Je zult het in samenhang uh, moeten bekijken en ik zou er dus heel erg voor willen pleiten uh, dat we het initiatief nemen zowel vanuit de politiek als vanuit de sector om met elkaar zo'n nationaal woonakkoord te sluiten. Want het is echt uh, vijf over twaalf volgens mij al in die markt... en er moet heel snel iets gebeuren. Een nationaal woonakkoord. Ja, ik weet dat de sector, u mag van mij aannemen... dat ik elke dag mee bezig ben voor de schermen en achter de schermen... intensief bezig is. Juist vanuit het idee, als er weer beweging is, weer doorstroming... en een zekere schuldreductie, dat je dan elkaar helpt. En de vraag is natuurlijk altijd welke maatregelen helpt het beste. Er zijn een aantal maatregelen geweest in de vorige... Deel van de crisisperiode, overdragsbelasting naar beneden... BTW tijdelijk naar beneden, heeft absoluut geholpen. He, uh, en ik voeg eraan toe, als je dus voor die starters... de mogelijkheid van de financiering uh, wat ruimer maakt... respectievelijk de overdragsbelasting inderdaad laag houdt, dan is dus die kostprijs in ieder Maar, maar vallen... dat geldt wel weer vooral voor die starters... maar voor de rest heeft die maatregel weinig gedaan. Ja, maar maar, en dus banken, uit, maar het heeft ook niet te banken, maken met de, met de samenhang waar nou, dat, dat, en... Daarom zeg ik dat. Hè. Dus kijk, ik snap best dat, dat, dat het heel moeilijk is... Om voor partijen om los te komen uit die egelstelling. Zeker met de verkiezingen achter de rug... om te zeggen, we doen wat aan die hypotheekrente. Uw partij uh, heeft dat ook tot zo'n zo icoon gemaakt. Nou natuurlijk. ja, wij zeggen juist dat je er wel iets aan moet doen... maar daarom zeg ik ook, laten we nou proberen om het een beetje daaruit los te trekken... en te kijken hoe je met in samenhang... want natuurlijk, volgens mij... Iedereen, hoor je heel voorzichtig, hoor Elkel Brinkman net die ruimte ook uh, geven, zegt als je naar de aflossingsvrije hypotheek kijkt, nou daar is al lang volgens mij een meerderheid voor om iets aan uh, te willen doen. Dus als we uit die egelstelling komen, als we de handen ineens slaan, en als we op die verschillende terreinen, zowel van de financiën, als het stimuleren van de bouw, als het investeren uh, in de bouw, een, een pakket aan maatregelen weten te maken, misschien dat, uh, dat we dan over de kleine deelbelangen heen kunnen kijken, want dat is zo ontzettend hard uh, nodig. Zowel voor het wonen van me mensen, de doorstroming, de starters. Maar ook voor de werkgelegenheid. Want ja. het is een gigantisch probleem. Ja, nou is in die werkgelegenheid, in de bouw, wordt er nou ook nog gezegd. Ja, daar nou zitten dan ook die Polen nog eens een keer. Die komen dan ook nog eens een keer onze banen in. Nou ja goed, dat is, een, is natuurlijk ook een, een breder probleem met hoe onze arbeidsmarkt uh, in, in, uh, in elkaar zit. Want die Polen komen natuurlijk ook niet uh, zomaar. Die worden ook gevraagd om hier uh, te komen. Die drukken uh, de kosten. Die drukken de lonen uh, voor een deel. Uh, dus nou ja, nogmaals, mijn pleidooi, laten we het nou in samenhang met elkaar bekijken. En laten iedereen uh, uit zijn schulp komen. En laten we echt iets doen om dit op te lossen. Meneer Berink, maar u wilde nog wat over die polen zeggen. Hè? Nou ja, kijk, wij willen als Nederlanders heel graag over de grens werken... en onze producten over de grens kwijt. Dus je kunt niet zeggen, wij mogen er wel uit. Uh, maar u mag er niet in. Uh, tweede plaats hebben wij in de jaren dat het op zichzelf gelukkig iets beter ging in de bouw, vaak een tekort uh, aan Nederlandse arbeidskrachten uh, gehad. We wilden ze graag, maar ze waren er niet. En toen kwamen Polen en overigens ook, uh, ook anderen op uh, de markt. Dus het dus moeten... verhaal van uh, wat, waar bijvoorbeeld de PVV deze week een website voor gestart is... Uh, uh, komt met klachten over Polen die je baan inpikken... daarvan zegt u dat dat is helemaal geen reëel gegeven nee, Een reëel gegeven is dat wij uh, als, als Nederlandse samenleving... relatief weinig hebben geïnvesteerd in zeg maar technici-bouwers daaronder uh, begrepen. En geleidelijk aan krijg je daar dus last van. Dus ik blijf ook zeggen, ondanks de crisis... Uh, jongelui, uh, ga in bouw en techniek zitten... want wij als klanten, als burgers, hebben mensen nodig... die een gesprongen waterleiding kan repareren... Uh, die een auto kan repareren en die een huis kan bouwen ja. of verbouwen. En of dat Polen zijn of Nederlanders, is mij allemaal even lief. Maar, maar zolang die woningmarkt en het beeld als jongeren in de krant lezen, iedereen leest die jongens in de krant, die bouw zit vast... en die zit nog voor jaren vast. Dat stimuleert natuurlijk niet hmm. om een opleiding in die richting te gaan. Uh, nee, vandaar. Of dat geen, juist wel, of dus we vandaar een ook mijn pleidooi laten we de handen in één slaan en echt zo snel mogelijk hier iets aan doen. En geen deuren meer dicht voor niks, maar naar alle oplossingen kijken. Waarbij het natuurlijk logisch is dat je de zekerheden die mensen nu hebben... dat je daar goed uh, rekening mee houdt. Ja. Oh ja, dat is al een belangrijke stelling. Hè. Als je tegen mensen kunt zeggen van luister, u hebt bepaalde contracten gesloten... in het verleden en die respecteren we, dan geef je natuurlijk een stukje zekerheid. Alleen dat kunnen u en ik uh, roepen, ik vanuit de bouw en u vanuit de politiek. Maar ja, het gaat er natuurlijk om dat mensen dat van het kabinet willen horen... en dan de zekerheid willen hebben dat dat ja. voor langere jaren maar, geldt maar en niet... Het probleem met dit kabinet is dat ze er helemaal niets over mogen zeggen. Uh, en dat zien we dus echt helemaal falikant uh, mislopen. Nou, en er is maar gaat... één reden waarom dat niet kan. En dat is dat uh, gedoog wat maar, er maar ligt. Maar misschien en... gaat daar toch wel iets in veranderen? Want uh, in de Telegraaf vandaag kondigt Maxime Verhagen ook aan... dat er ook hervormingen op de arbeidsmarkt plaatsen ja, zullen nou ja, vinden. En daar zullen we blij mee zijn. En op de woningmarkt uh, en op de arbeidsmarkt. Hij is, blijft overigens buitengewoon vaag uh, wat hij daar uh, dan wil. Wil. Maar vervolgens hebben we meteen de Twitter van uh, Geert Wilders uh, gezien. Uh, we hebben gisteren Mark Rutte uh, zien, pogingen zien doen om, uh, om dit weer te sussen. Dus voorlopig is het toch... Ja, ja alleen maar roepen en, en, van, en roepen en niks doen. Ja, de tweet waar u op doelt van Wilders is... Uh, het CDA zet de boel op scherp ja. en zou een toontje ja. lager moeten zijn. Ja, nou, ik heb het interview net uh, van vandaag gelezen. Ik heb gekeken wat hij gisteren heeft gezegd, Verhagen. Nou, als hij dat al niet mag zeggen... Uh, dan wordt het wel heel moeilijk om zo direct tot een pakket te gaan komen. Want eigenlijk zegt hij helemaal nog niks. Maar, alleen uh, dat je hem verder moet kijken dan je neus lang is. Nou maar, ja, dat mag een politicus zeggen. Maar goed, je zou ook maar kunnen zeggen... Wilders Verhagen, dus niet... Verhagen doet een hand. Ontreiking, uh, ook aan de Partij van de Arbeid... want er zou mogelijk iets veranderd kunnen worden op het gebied van arbeidsrecht. Ja, op, op, en op de woningmarkt. Die ja, handreiking uh, die wil ik maar eerst eens even incasseren. Ook in het kader van wat ik net heb gezegd. Ik vind het prima. Ik heb uh, afgelopen week uh, in de Tweede Kamer hebben we ook veel over de arbeidsmarkt uh, gesproken. Alleen wat me wel weer opvalt in het interview van Maxime Verhagen is dat hij meteen weer begint over het ontslagrecht. Terwijl we eigenlijk van de week uh, in het bijzijn over ons van hem en minister Kamp hebben vastgesteld dat er op de arbeidsmarkt op dit moment een heel ander probleem aan de gang is. En dat is de groei van de grote flexibele uh, schil. Daar bedoel ik mee dat steeds meer mensen een tijdelijk contract hebben. Kleine baantjes, uh, kleine baantjes aan elkaar moeten uh, knopen. En het grootste uh, belang wat we dus nu hebben... Uh, is te zorgen dat mensen weer in langere dienstverbanden terecht ja, dus komen. Maar dan kunnen ze, qua kunnen qua ze ontslag... dus ook die, hypothe ja. hè, die hypotheken afsluiten, ja. et cetera. Qua ontslagrecht staat u op hetzelfde standpunt als de PVV eigenlijk, nou ja, kijk, wij hebben nooit gezegd... je mag er helemaal niet over praten. Wij hebben alleen steeds gezegd... als je gaat kijken ja, naar het ontslagrecht... De... moet je wel goed kijken wat je doet. U herinnert ja. zich misschien ja. nog dat ik... Uh, grote strijd met uh, minister Donner Weet ik, destijds ja. heb gehad. Dat Waarom ging er zit hij nou bij de Raad van State? Hij komt dat, niet meer aan. Ja, ja, hij is hard weglopen. Maar uh, dat ging erover dat hij de rechterlijke toets... bijvoorbeeld uit het ontslagrecht ja. wel, weg wilde halen. Daar was ik valikant tegen. Hm. Omdat, zeg maar, dat nou net mensen recht geeft... Om de op te bouwen, om niet zomaar iemand op straat te zetten, et cetera. Ja. Ja. We, we gaan zo ook even natuurlijk kijken hoe daar in de VVD over uh, gedacht uh, wordt. Um, maar meneer brengt me toch nog even terug naar dat interview met Maxime Varen. Hoe moeten wij dat nou taxeren, politiek, zo'n uh, interview en zo zo'n schot voor de boeg... met zo'n felle reactie van, van de gedoog vriend Wilders? Nou, het voordeel van in de Senaat zitten is dat je niet bij de dagelijkse politiek zit. Nee, dus, ik, dus je uh, kan vrij beschouwen. Ja, dat hoort ook een beetje bij het uh, normale gerommel rondom het binnenhof. ik schrik daar verder niet zo, uh, zo van. Ik denk dat de dames en heren, bewindslieden met fracties in de Tweede Kamer uh, daar primair nu voor staan. En die zijn er natuurlijk mee bezig. Het zou ook raar zijn. Er staat hij helemaal niks uh, over. Nou, dus dan uh, laat ik het anders hè. Een beetje sturend zeggen, ook omwille van de tijd. Want voor je het weet zit, is het 12 uur. Uh, er wordt in één krant, maar sommigen kunnen het zich zeker nog wel herinneren. U zeker in 1994, toen heeft u eens, uh, ons allemaal uitgenodigd, geloof ik, op Tesla. En toen heeft u uh, geroepen: het speelkwartier is voorbij. En het was een schot voor de boeg aan het kabinet Lubbers. Van doen nou eens wat, eindelijk. Er wordt in één krant ook gesuggereerd dat dit eigenlijk ook zo is, is. Er moet echt iets gebeuren, dat regeerakkoord kan eigenlijk wel van tafel. Er moet hervormd worden, waarschuwing van het CDA. Ja, maar de burgers van dit land... of ze nou van de SP houden of van de PVV... Ja, de we de is... zien ook heus wel in dat er iets moet gebeuren... dat er een reformatie moet plaatsvinden op allerlei terrein. Wij, ja, wij hebben een vrij welvarend land. Gelukkig, we geven dit jaar nog weer meer uit uh, uh, uh, uh, uh, dan afgelopen jaar. Er komt weer meer binnen bij de staat uh, uh, uh, dan afgelopen jaar. Dus mensen snappen wel dat het een rondje minder wordt. Dus dit regeerakkoord, dan moeten we eigenlijk gezien de crisis... maar zeggen, nou, doe dat dan maar in een laadje. We gaan opnieuw uh, praten, er moeten... Duidelijke, hardere, scherpe hervormingen plaatsvinden. Opnieuw beginnen, een nieuw akkoord. Ja, of je het een nou akkoord noemt waar het om gaat. Dat is, is een duidelijk. politieke terminologie die, die, denk ik, mij als burger niks, niks zeggen. Waar het mij om gaat is dat ik zekerheid wil hebben dat er weer ontwikkeling komt. Dat er nieuwe producten, mensen uh, die nu zonder werk zitten, weer aan het werk hmm. komen. En dan zijn er geen heilige huisjes. Dat is zo. Geen hmm. heilige huisjes. Geldt yes. dat ook voor de VVD, meneer Eenhoorn? Er zijn geen heilige huisjes meer in de ja, situatie nou, ik, waar we nu in zitten. Ik heb me nogal verbaasd over wat er op het ogenblik uh, endo en door en door Nijpels wordt gezegd over het feit dat er geen debat is in de VVD. Ik weet dat er binnen de VVD natuurlijk wordt gesproken over allerlei onderwerpen waar we het nu hier aan tafel over hebben. Dat er natuurlijk wordt gesproken over bijvoorbeeld hoe gaan we nou verder met en uh, hypotheekrenteaftrek en ja. belastingen op de woningen. Uh, ik heb in de tijd een commissie voor gezeten uh, die in de tijd een balkenende voorstel heeft gedaan om alle onroeren zaakbelasting af te schaffen. Alles uh, wat met de huizen te maken heeft uh, daar blijf je van weg. En dat over te hevelen naar uh, opzente inkomstenbelasting. Ik weet dat zelfs... of zelfs, waarom zou het zelfs zijn... Uh, Wouter Bos toen zei... ja, dat is een goed idee, laten we daar nou eens met z'n allen naar kijken. <lacht> en één heel duidelijk pakket... van inkomstenbelasting ja, uh, daarvoor in de wordt, plaats. Wordt maar u ja, en wordt nu binnen de VVD ook gesproken, zegt u? Ja, maar de, we gaan naar, natuurlijk niet naar buiten... allemaal dingen gaan zitten tetteren... maar niemand zit, uh, zit nu uh, stil uh, te wachten... Uh, van, nou, uh, we zien wat er gebeurt. Uh, nou, het is, is, het is, om niet in de reden te vallen... Wint Semis die zegt vandaag in een van de kranten... Volkskrant geloof, het is verbluffend stil. En laten we wel wezen, wij hebben ook bijvoorbeeld voor deze uitzending... doen we natuurlijk ook een rondje. Ja. Er is geen VVD, hè? Uh, behalve de prominente streep mastodonten zoals u, die bereid zijn hier te komen. Maar Kamerleden, eerste, tweede Kamerleden, ministers... niemand doet zijn mond open. Nee, maar uh, kijk, dat, dat, dat vind ik dus een verkeerde opvatting... van wat verbluffend stil is. Kijk, in, in een fractie heeft men natuurlijk een andere verantwoordelijkheid... dan in de partij. Toen ik partijvoorzitter was... Uh, partijvoorzitter weten we eigenlijk zo langs maar niet eens wie het is. Die hebben we nog nooit op... gehoord. Nee, nou ja. De, de, de, de, ik geloof, ik geloof dat Benk uh, Korthals, oh, ja, die nu partijvoorzitter is... dat hij uh, een prioriteit heeft gesteld en die prioriteit het is... is. Nee, die prioriteit is vooral binnen de partij zorgen... dat we uh, heel veel jonge nieuwe mensen hebben... die straks uh, posities kunnen innemen. Dus hij heeft een prioriteit binnen de partij. In de tijd had ik een prioriteit, campagne voeren, groter worden. Uh, ja. En dat breng je heel dicht... Uh, tegen en soms tegenover wat er in de fractie en rondom het binnenhof gebeurt. Maar goed, dat deze, deze tijd de zijn weer andere prioriteiten, ja, toch? Dat, dat, nou ja, daarom denk ik ook dat de discussie... Uh, uh, ik weet dat de discussie achter de deuren wordt gevoerd. Natuurlijk gaat de fractie niet uh, moeilijke dingen doen... Om, uh, om het kabinet in problemen te brengen. Maar binnen de VVD is er wel, wel degelijk een discussie. Ik praat met een aantal mensen en we hebben het over die onderwerpen... waar we het hier over hebben. Hypotheek, Hoe kunnen we de goede rente, kant afdruk, op gaan? Arbeidsrecht. En ik, en ik vind dat we ons absoluut uh, in dit minderheidskabinet niet uh, door, door een ge, gedogende partij uh, de oren moeten laten wassen. Vindt u, vindt, vindt, uh, u dat, vindt u dat dat te veel gebeurt? U noemt het zelf, dat we ons niet de oren moeten laten wassen door een gedogende partij. Gebeurt dat ja, dan? Ik vind als wij, als wij met z'n allen noodzakelijk vinden dat er uh, hervormingen nodig zijn, Verhagen doet een voorzet. Er zijn meer mensen, ook binnen de VVD, die vinden dat er iets moet gebeuren. Dan laat je niet door one-liners uh, via uh, Twitter uh, in een hoek zetten. Ik vind trouwens sowieso dat dit soort uh, manieren van discussie met elkaar helemaal niks is. Ik begrijp wel wat, uh, wat, uh, wat uh, uh, Wilders daarmee beoogt en hoe hij daarmee bezig is, maar ik vind dat je zo nou, een debat niet die. hoort. Maar er is het toch ja, fijn. Hij... Ik moet ja. toch met ja. mij eens zijn dat er voor de fracties van het CDA en de VVD, ik zit daar eerlijk gezegd met verbazing soms naar te kijken, geen enkele ruimte is uh, om een eigen geluid uh, te laten horen. Ik denk dat de meeste ja. mensen niet weten dat Stef de fractievoorzitter is. Oh. Of dat Sibran Haasman Buma uh, uh, de fractievoorzitter is wow. bij het CDA. Dus oorverdovend stil, ik hoor ze nooit wow. in debat ik met. hoorde elkaar. hem van de week nog over ah, de reden, toch? Ja. Sorry, maar. Even, maar het uh, is toch helemaal niet mij, zo gek dat een, dat, een, dat, een, dat een coalitiepartij in eerste instantie uh, de belangen van de coalitie bekijkt. En daarvoor helpt het nee. natuurlijk niet als je een geweldige discussie in die fractie begint, maar dat is toch heel iets anders. Nou ja, maar je zit er, er in toch de partijen, als koud Dat er in de partijen, zoals. In de VVD en in het CDA uh, uh, regelmatig discussies wordt gevoerd. Uh, en dat mensen bij elkaar zitten in commissies om te praten over die onderwerpen. Reken maar niet op dat op het Partijbureau bij de VVD-commissies bij elkaar komen. Dat we het daar alleen maar hebben over koekoek een zang. En we gaan het allemaal zo ja, leuk dus vinden. Dus maar we hebben een dualistisch uitgaan? systeem in Nederland. We hebben een parlementaire democratie. Er hoort in het parlement debatten zijn. Toen uh, uw partij in de oppositie uh, zat, heeft bijvoorbeeld Mark Rutte. Daar onder ook uh, vaak genoeg. En Pieter Vergeel in het bijzonder. Uh, op, op, uh, aangesproken. Een ja. democratie draait op een levendig debat in de Kamer. En ja. het is van de fracties vanuit het CDA uh, en de VVD. En ik zie de mensen ook. En je hoort het op de wandelgang ook. Dat ze er vaak doodongelukkig over zijn. Oorverdovend stil. Hmm. Omdat ze aan de leiband van Geert Wilders mee moeten lopen. Dat lijkt me geen fijne positie. Ja, maar, nee, maar, ja, aan ja, de ja, leiband maar, lopen van Geert Wilders. Nou ja, dat, dat, dat vind ik dus... Uh, en daar, daar heeft ze daar mij het Hamers, ik gelijk. Dat, dat vind ik een moeilijk punt. Omdat daar een paar elementen in zitten die heel gevoelig liggen. Heel gevoelig als het gaat over politiek-ethische kwesties. Uh, waar de VVD natuurlijk heeft ingebonden. In maar dat zit er bijvoorbeeld ook uh, op, uh, ten opzichte van de rechtervleugel, die zo nu en dan nodig is om meerderheden te halen. En dat is natuurlijk het hele ingewikkelde van een minderheidskabinet. Ja. Uh, ik vind dat de verantwoordelijkheid die het CDA en VVD hebben genomen, is van groot belang. In deze tijd uh, is het uh, heel goed dat dit kabinet. Doorgaat, maatregelen neemt, meespreekt op het uh, Europees vlak. op te op, op zorgen dat we nog niet verder de bietenbrug op gaan, om zo te zeggen. Ja, maar... Dus. Dan lever je wat in. Dan heb je even wat stilte in het politieke bedrijf in Den Haag. Maar dat wil niet maar zeggen dat, dat er binnen maar, de VVD... Maar, en als ik u, als de u de heel CDA, even in de Ik wil meneer Eenhoorn even een vraag stellen. Want ja. Even een concreet punt uit deze week dan. Dat ja. meldpunt van de PVV tegen de Polen. Althans, om je daar de overlast van Polen te melden. Ja. Uh, er is uh, uh, verbazing geweest... dat premier Rutte zich daarover niet heeft uitgesproken. Dat hij daarover alleen maar heeft gezegd... Nou ja, dat recht heeft hij, dat, dat, dat mag hij doen... Ja. Yeah. Uh, uh, hoe staat u daarin? Ik vind niks, als ik er zo vrij mag zijn dat te zeggen. Maar dat vind ik dat sowieso niet. Dat vindt u niks. Nee, ik vind nee, maar sowieso. Maar vindt u dan dat premier Rutte ik... zich daarover had moeten uitspreken? Nou, misschien komt hij daar nog wel mee. Uh, zou u niet zou onmiddellijk... dat willen? Dat een van... van de Frank. dingen is dat wij de neiging hebben om onmiddellijk heel snel op elkaar te reageren. Ik heb dit ook wel, maar ik denk dat het soms verstandig is om eens even te, uh, achter gesloten deuren eens even te praten. Joh, waar je nu mee bezig bent, dat leidt op, op, op een vervelende manier tot discriminatie. Kan ook wel betekenen dat, dat, dat onze rol die we internationaal spelen, als we op zo'n manier ten opzichte van buitenlanders die in Nederland werken... ons gedragen dat dat heel foutief afloopt. Er wordt nu dus al over let, gesproken, precies, in Brussel. Dus, dus let daar nou eens even op. En dat uh, Rutte ze nu en dan even tot tien telt... en niet onmiddellijk in ja, het debat gaat. Ik maar zie daar, daar niks kwaads in. Ik maar denk het dat lijkt dat het wel alsof het een wetmatigheid is... alsof de VVD alleen nog maar met de PVV kan regeren. Terwijl, kijk nou eens wat er gebeurt op de hoofdpunten van het kabinetsbeleid. De AOW hebben we net gehad. Uh, Europa, kunt u eigenlijk niet... Uh, uh, uh, kan de VVD en het CDA... Eigenlijk niet zonder de oppositie. Waarom houdt u zichzelf zo gevangen in deze idiote gedoogconstructie? Maxime Verhagen, hij zegt eigenlijk niks gisteren. Uh, hij zegt alleen maar we moeten uh, ietsje verder kijken dan ons neus lang is. Hup meteen Wilders er overheen. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk... met alle problemen die dit land heeft... dat de VVD, en, maar ook het CDA... zich zo gevangen laten houden. Het, terwijl het, dan er dan natuurlijk gewoon andere ja. meerderheden te vormen ja, zijn. Ja, natuurlijk, maar dan is het interessant... om bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid en anderen te horen... concreet hoe zij daar invulling op willen geven. Wij hebben ons natuurlijk ja. ongelooflijk... onze nek uitgestoken de afgelopen ja. tijd. Op het punt van de AOW. Op hoop, het punt van ja. Europa. En dat is maar, ook heel goed. Maar u kunt toch ook wel begrijpen... dat dat... Zat politieke situatie is die voor niemand vol te houden is. Nee, mag ik heel even verantwoordelijkheid nee. licht... maar uiteindelijk ja. dan toch maar bij één iemand... en dat is bij de minister-president van dit kabinet. Ik wil even naar de heer Brinkman. Vindt u dat, me, dat premier Rutte had moeten reageren... op die anti-Polen website, als ik hem zo mag noemen, van de PVV? Uh, ik denk dat uh, straks wij blij zijn... Uh, als we mensen kunnen vinden uit heel Europa en ook uit Nederland... En vindt u dus dat premier onder... Rutte daar iets over had moeten Neen, zeggen? ...onder voorwaarde dat die mensen zich houden aan de regels die hier gelden... Op, ...op het gebied van arbeidsomstandigheden, van, van, van milieuaanpak. En daar, daar wordt ook op gecontroleerd door arbeidsinspectie en dergelijke. Nee, ja, maar, maar ik herhaal ja, maar laat dat Nederlanders willen ook graag in het buitenland... Ga u even breken. onderbreken. Want we hebben nog maar vier minuten. maar giet zelf een hele duidelijke vraag... Uh, uw voorzitter van VNO-NCW uh, vindt het onverantwoord, uh, die, die, die website. De vraag die hier op tafel ligt, uh, uh, vindt u dat premier Rutte daar... Polen is bij slotverrekening ook een partner binnen de Europese Unie... daar sneller en eerder iets over moet zeggen in die zin? Ja, maar de minister-president uh, is ingehuurd om uh, niet een bijdrage te leveren aan polarisatie. Dus die heeft ook gezegd, in dit geval, uh, onze Europese partners weten dat dit niet een kabinetsopvatting uh, is. Maar de minister-president gaat niet over de opvattingen van individuele parlementariërs of individuele groeperingen. Die kan in algemene zin oproepen tot verdraagzaamheid, tot, tot, tot, tot precisie. En, maar de minister-president gaat niet over alles. Ik denk dat mevrouw Hamer het ook vreemd zou vinden als de minister-president iets zou vinden van haar opvattingen. Maar goed, het, er nee, maar, ja, is wel maar, heel veel onrust over ontstaan, van... ook in Brussel, ook in Europa. Men kijkt naar Nederland en men vraagt zich toch af waarom... waarom... Wordt daar niet op gereageerd? De minister-president heeft toch laten weten... dat dit dat niet de opvatting iedereen... van het kabinet is. Dat iedereen vrij is om te zeggen wat hij wil. Nee, maar de minister-president laat zich wel gevangen houden. Dat zeg ik nogmaals. Uh, door de tweets, door de opvattingen... door de uh, harde toon van de PVV. En hij ontsnapt uh, daar niet aan. Terwijl wij ook van de minister-president mogen verwachten... dat hij richting geeft aan de denkbeelden... Uh, die er leven in een land uh, ook naar buiten toe. Dat hij staat voor zijn een Europese beleid uh, en dat die ook staat voor hoe de parlementaire democratie zich verder ontwikkelt en dat je elkaar uh, je niet gevangen houdt. We hebben, zijn begonnen met het probleem van de bouw. Ook zo'n voorbeeld uh, waarin het kabinet uh, gevangen zit. Ja, en ik blijf zeggen, er is er uiteindelijk maar één partij die zich kan bevrijden. En dat is de partijen onder leiding van de minister-president. Ja, ja. uh, en daarna het CDA natuurlijk. Ja. Meneer Eénhoor, tot slot uh, aan het eind van die uitzending nog gevraagd. Um, iedereen die pleit voor uh, hervormingen, gewoon omdat de crisissituatie economisch heel groot is. regeerakkoord kan eigenlijk van tafel zeggen, sommige mensen. Uh, waar staat u wat dat betreft? Uh, moeten alle partijen, ook de PVV, zich committeren aan hervormingen? En anders maar uh, moeten. Alle partijen, en dat bedoel ik dan niet alleen de gedoogpartijen of de partijen die dicht bij het kabinet staan. Ik hoop ook voor de Partij van de Arbeid. En ik begrijp dat daar al positieve dingen over worden gezegd. Dat men mee wil gaan. Want we hebben nu een bredere steun nodig om een aantal heel belangrijke maatregelen te nemen. Ik vind wat dat betreft ook de voorzet van Verhagen van prima. En ik vind het ook heel goed. En daar kunt u echt van op aan dat er binnen de VVD die discussie ook wordt gevoerd. En ik geloof er helemaal niks van dat wij ons laten regeren... door een paar tweets van Wilders. Ik hou al helemaal niet van dat soort omgangsvormen. En dat helpt ons niet verder. En dat wil ik hier ook heel duidelijk in zeggen. Binnen de VVD zijn veel mensen die gewoon constructief... met partijen willen samenwerken, ook vanuit een minderheidskabinet... om een aantal dingen te doen die nu echt, echt nodig zijn. Ja, en als het dan op enig moment dan maar zonder de PVV moet, dan? Dan gaat het zonder de PVV. Natuurlijk. Oké. Okay. Nou, dat, zo denkt u er ook over, zo kort en bondig, meneer Brinkman? Mijn eerste zorg is hoe wij de werkloze uh, bouwvakkers weer aan de slag krijgen. En ik laat de grote politiek graag aan de Tweede Kamerfractie en het kabinet. Het kabinet nu als eerste. Het is stil omdat het kabinet aan het nadenken is... en het komt over een paar weken met voorstellen. Dan wordt het heel erg luidruchtig. 1 maart, hè? Maar goed, alles ligt natuurlijk al lang klaar. 1 maart komen de nieuwe cijfers, maar daar wordt binnen het kabinet nu al lang en breed over gesproken. Ja, Oké, okay, nou, aanhemen? Het wordt heel erg luidruchtig. Dat zou bijna de vraag zijn. Zullen op, de mensen op het, wordt... op het ijs ook toejagen? Die liggen nu gekluisterd aan de e luidspreker. Ja, dat denk ik ook. Dan gaan ze uitrusten, want de uitzending is. te uh, hopen dat vor... ze niet liggen, maar Wij. schaatsen op het ja, ijs. Precies. Mariette Hamer, is El... toch maar elke Brinkman was één hoorn. Dank. Dank voor uw komst naar onze uitzending. En luisteraars, dank voor het luisteren. Wilt u meer weten? Onze website wijst. Troskamerbreed.nl We hebben ook een nieuwsbrief, kunt u zich voor aanmelden. We zijn er volgende week weer, 18 februari. Heel graag tot dan en voor nu nog een mooie schaatszaterdag. Dag. Samen thuis, samen Tros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, AZ Excelsior. Leuk, de keeper moet hem erin schieten. Oh, dat is hij heel mooi. Roda, NEC. Die de vrije trap overneemt, steenhard door het midden. WVV Groningen. Goed, is twee man kwijt, drie man kwijt, het schot. En, en ook kwart voor 9, Nak Ajax. Hoofd voor het doel, er wordt gekocht en dan gaat hij erin. En ook schaatsen. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.